Russische toetreding moet unaniem worden goedgekeurd door alle WTO-leden... en dus kan Georgië die blokkeren. Het land eist toegang tot gegevens over de handel in Abhazie en zuid ossetië die het beschouwt als afvallige regio's. De Duitse autocoureur Sebastian Vettel is opnieuw wereldkampioen in de Formule 1. Bij de grote prijs van Japan eindigt hij op de derde plaats... achter Jenson Button en Fernando Alonso. Een tiende plaats was al voldoende geweest om zijn wereldtitel te prolongeren. Wettel vestigt meteen ook een record. Hij is de eerste coureur in de geschiedenis van de Formule 1... die al op 24-jarige leeftijd al twee wereldtitels op zak heeft. Het weer van het westen uit regen wordt de graad of 13. Vanavond stroomt zachte lucht het land binnen... en loopt de temperatuur op naar 14 tot 17 graden. Dit was het NOS-journaal. <tied>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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Paul van der Gaag en Jos Palm. Goedemorgen, het is een bijzondere week geweest voor de zogenoemde Mackeys... zoals de fans genoemd worden van alles wat met het bedrijf Apple te maken heeft. Eerst een vreugdevolle gebeurtenis, de introductie van een nieuwe versie van de iPhone... en een dag later de dood van Apple-icoon Steve Jobs, waar zijn discipelen door in de rouw gedompeld werden. De superlatieven waren niet van de lucht. Hij werd op één lijn gesteld met Einstein en andere grootheden uit de geschiedenis. Steve Jobs als de man die persoonlijk verantwoordelijk zou zijn... voor uh, dat de mensheid een nieuw tijdperk is ingegaan, het digitale. Wij gaan straks praten over de ontstaansgeschiedenis van dat tijdperk... maar dan in Nederland, want er is deze week een boek over verschenen... geschreven door Jack Bouwmans. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het leek erop dat de vertegenwoordiger van God deze week was overleden op aarde. Denk jij er ook zo over? Nou, ik heb daar wat moeite mee. Ik ben uh, theoloog van opleiding. En uh, dan denk je, we gaan eerst demythologiseren. Dus uh, en dan, ik denk dat dat zwaar gedaan moet worden in dit geval. Ja. Uh, maar heel even, Vic uh, Meijer is hier ook aan tafel, classicus. Uh, Fik, uh, de vereering voor deze man, doet dat nou een beetje denken aan de keizercultus... en de heidense tijden van het Romeinse Rijk, aan de keizercultus? Nou, ik heb mij een beetje erover verbaasd. Ik wist wel dat Steve Jobs, Steve Jobs een groot man was. Maar dat hij nou zo groot is en op één lijn gesteld moet worden... met Einstein en, en, en andere grote geleerden. En dat gaat mij ver. En dat gaat mij nog verder om... Als ze op een soort voetstuk te plaatsen. Als de Romeinse keizer. Die dat overigens ook zelfkeurig keurig En dat heeft hij mm -hmm. niet gedaan. Dat, maar, dat is, is wel het grote verschil. Maar, maar, maar is, is, het is dat moeilijk zo? Als je uh, dood bent trouwens. <laughs> ja, maar, maar is, is, is dat echt zo, Jack Bouwmans? Of heeft uh, Steve Jobs en Apple wel degelijk iets gedaan. Waardoor dat computertje van hun als een soort Ferrari wordt gezien... en andere computers als, uh, nou, als Trabanten worden weggezet. Ja, ze hebben natuurlijk uh, in de eerste plaats... Uh, zeg maar, zeer mooie vormgeving gedaan. En ze hebben ook uh, gebruiksvriendelijkheid uh, toegepast... Uh, wat in andere gevallen dus nog lang niet gedaan is door Microsoft... en uh, andere uh, machinemakers eigenlijk. En uh, dat is een bepaalde cultus geworden. En uh, je ziet het dus ook ja, bijna religie geworden. Hè? De, ja, want als, ja. Je, als je hun uh, plan kijkt voor hun nieuwe kantoor... dat is, dat is een bijna IT-achtig, ruimteschipachtige, cirkelachtig enorm grote kathedraal. Het lijkt bijna een tempel. Ja. Ja. Maar we hebben hier geen gelovigen aan tafel. Ik kijk even rond. Annemarie Oster en Mek in huis... Ja, natuurlijk. Oh, ik niet, ik werk nog steeds keur met Windows. Dus... Oh ja? Ja, heel ja. ouderwetse man. Ja, ja. En dat goed. gaat goed. Nou, we praten er straks uh, verder over de ontstaansgeschiedenis van die digitale wereld. Dat doen we na half elf, na de column van Marie Oster. Daarvoor gaan we een stuk verder terug in de tijd. Want we hebben Fik Meijer te gast. En die heeft een boek geschreven ter gelegenheid van de start van de maand van de geschiedenis. Ja, en we, we hoorden Fik net al uh, over uh, Steve Jobs. We gaan het hebben over de Romeinse keizertijd en over de Romeinse tijd al, uh, helemaal. En de grote vraag is uh, toen was het zo dat men kon zeggen wij zijn allemaal Romeinen. Kunnen we ook zeggen we zijn allemaal Europeanen. Wat, wat leert die Romeinse omgang met name met nieuwkomers binnen het Oude Rome ons over het Oude Rome en over het heden. Daar gaan we het zo aan over hebben. Ja, dat allemaal. Het eerste uur van OVT en het tweede uur. Uh, komt onder meer de zus van die net genoemde Steve Jobs nog aan de orde... als we het over het beroemde broer- en zusboek gaan hebben. Verder 90 jaar insuline en in het spoor terug het eerste deel van de kinderactivisten... over kinderterhuizen, misbruik, strenge regimes... en het verzet daartegen in de jaren 70 en 80. Dat allemaal later, maar nu eerst een fragment uit het nieuws van afgelopen maandag... toen de Amsterdamse effectenbeurs feestelijk door Prinses Maxima werd geopend. 5, 4, 3... Nee. Nee. Nee. Ja. Dus, eh, Maxima is hier eh, vanwege de nieuwe handelsvloer. We hebben het de afgelopen maanden wel gehoord. iedere keer als we iemand stond te praten dat het gezagen en getimmer niet van de lucht was. Het is nu af, het ziet er goed uit. Eh, we hebben weer leven op de vloer. Eh, in ieder geval vandaag, dan in ieder geval wat zo druk is inderdaad in tijden niet geweest. Uh, en laten we hopen dat het ook bijdraagt tot een iets beter sentiment. Uh, de opening echter, uh, het, het, je kunt het wel wel voorspellen, het pakte wat, wat sombertjes uit voor maximaal wat betreft de index. De index uh, staat nu bijna nou, 2,8% lager. En uh, dat heeft natuurlijk alles te maken met het uh, zagrijn rond Griekenland. Ja, het RTL-nieuws van 3 oktober was dat. Met dus die feestelijke opening. Die wat, uh, en het minder feestelijke vervolg door de daling van de koersen. Maar wel trotse mannen in felgekleurde jasjes die al een tijd uit beeld waren verdwenen. Wij vroegen ons af hoe lang eigenlijk al... en wanneer waren ze er wel, die jasjes en die mannen. Kortom, hoe zit het precies met de geschiedenis... van de handelsvloer op Beursplein 5? En om daarover meer aan de weten te komen... hebben we beurshistoricus Cheryl Kroeze uh, aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Nou, laten we maar met de deur in huis vallen. Die jasjes en die mannen. Uh, hoe lang moeten we uh, terug... Uh, dat, dat, dat zij daar waren de, voor het laatst... voordat het afgelopen maandag alweer gebeurde? Ja, dat is eigenlijk wel leuk... want dat, dat beeld is blijkbaar heel erg vastgezet... maar dat beeld is eigenlijk maar heel kort van, van toepassing geweest. Dat heeft bestaan tussen 1998 en 2002. Dat is in feite de laatste periode geweest... dat, uh, dat er nog vloerhandel was. Ja. En dat was uh, op het moment dat de effectenbeurs en optiebeurs waren geforceerd tot... Uh, Amsterdam Exchanges heette dat toen nog. De effectenbeurs was op dat moment al overgegaan op, uh, op beeldschermenhandel. En de optiebeurs ging uh, op dat moment uh, vanaf het oude adres, ook in 1965, naar Beursplein 5. En nam daar gedurende de laatste vijf jaar van de vloerhandel, zeg maar, intrek op de, in de centrale beursvloer. Ja, dus en die dat... mannen met de jasjes, die kwamen eigenlijk van de optiebeurs? Die waren van de optiebeurs, ja. En de optiebeurs was in Nederland ook de laatste uh, tak van handel die zeg maar nog op de vloer handelde. Ja, ja, dat is dat geschreeuw en dat ge... dat is, met, dat met, met die briefjes. Met een, met een, en wie het hard Engels... schreeuwt, heeft het meest succes. Ja, dat noemen wij met een, met een mooi Engels woord open outcry systeem. Ja. Ja. Maar die vloerhandel in, in, in, is in feite 400 jaar geleden begonnen. Zoals u wellicht licht weet, ik weet dat u de aandacht aan heeft besteed. is De aandelenhandel is een, is een Nederlands ontdekking, 400 jaar geleden... Ja, de VOC-tijd, zeg maar. Precies, ja. ja. En op dat moment heeft het gemeentebestuur van Amsterdam besloten tot het oprichten van een eerste koopmansbeurs. Dat is toevallig dit jaar net 400 jaar geleden. Dus de bekende beurs van Hendrik de Keizer. Um, binnen die beurs was de effectenhandel een, weliswaar een nieuwe, maar toch nog een bescheiden uh, uh, factor. En dat is eigenlijk altijd zo geweest uh, bij, uh, bij de verschillende opvolgende koopmansbeurs in Amsterdam. Nou, uh, na ruim 200 jaar, vanaf het midden van de 19e eeuw, werd die beurs van Hendrik de Keizer vervangen door een, een soort van Grieks tempeltje op de plek waar nu de Bijenkorf in Amsterdam staat. Dat dus mm -hmm. de beurs van Zogger. Um, en na, na, na ongeveer 50 jaar werd die uh, koopmansbeurs vervangen door, wat we nu allemaal nog kennen, is de beurs van Berlage. Ja, dat, dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog, hè? Dat is geopend in 1903. Oh. En de effectenhandel had daar voor het eerst uh, uh, een nieuwigheid, omdat ja. men in de oude Koopmansbeurzen, die ik net noemde, altijd uh, da, de effectenhandel plaatsvond, te midden van andere uh, vormen van handel en met name dus goederenhandel. En daar uh, had de effectenhandel dus voor het eerst een eigen zaal. Ja, ja, en, en hoe ging dat dan in zijn werk, want dat was dan dus niet met mannen in jasjes uh, die met briefjes uh, stonden te zwaaien, maar hoe ging het dan? Nou, er zijn verschillende vormen in de loop van de geschiedenis, maar uh, om, het, om het kort te zeggen... Uh, als je een aandeel wilde kopen, of in de, latere tijden als je een optie uh, wilde kopen... Dan, dan ging je naar je, naar je bank, uh, in, bijvoorbeeld in de stad Enschede als je daar woonde. En dan, de, de, dan uh, werd er gebeld vanuit, vanuit Enschede naar, naar een vertegenwoordiger van de bank... Uh, uh, ...op de beursvloer. Die zaten meestal aan de rand van de beursvloer... ...in zogenaamde beursnissen. En dan ging iemand... ...die daar dus vertegenwoordiger was van de bank... ...die ging ermee naar het midden van de vloer. Er stond ook een soort van gebouwtje... ...een, een, een giedenbank. En uh, daar waren ook hoekmannen... ...in het geval van de effectenhandel... ...of marketmakers in het geval van de optiehandel aanwezig. En die waren gespecialiseerd in de handel... ...in bepaalde soort opties... ...dan wel fondsen. En ja, daar werd dan in feite de, de, de, de, de kooptransactie zeg maar geëffectueerd. Ja, ja, je ging naar iemand die in een bepaald product handelde en daar kocht je dat van. Ja, uh, heb dat ik we, dat goed we, begrepen dat waren zo? Specialiseerde gewoon gespecialiseerde ja. handelaren. Die ja. dus geen contact hadden met de mensen die uh, de, de klanten die een aandeel een of een optie kochten. Maar die gewoon. Uh, hun geld verdiende aan de, het voortdurend op gang houden van de handel in die specifieke producten. Ja, en, en ze hadden dan geen jasjes? Waren ze wel op een of andere manier herkenbaar? Had ja, de handelaar een Philips aandelen een Philips nou, petje op? Of? Nou, nee, dat, dat niet. Het was wel zo dat op de, uh, op de beursvloer, op de beursvloer 5, had je bepaalde plekken op de vloer waar gewoon van bekend was dat dat de, de, de, de, de hoek was van koninklijke olie, hè, om een belangrijk fonds uit Amsterdam te noemen, of waar Philips werd uh, verhandeld, of in het geval van Amsterdam, heel veel buitenlandse Amerikaanse aandelen werden verhandeld. Um, uh, maar dat was als het daar nog niet herkenbaar. Wat wel herkenbaar was, is dat er in de tijd sprake was van knopen. Je had handelaren die uh, gemachtigd waren tot handel en je had zeg maar een soort van ondersteunend personeel. En het, na uh, nagelang de kleur en de vorm van de knoop kon je zien uh, of iemand wel of niet gemachtigd was. Ja, en er waren knopen op het jasje. Er waren knopen op het jasje. En in die tijd... Ja, was, er, was het in feite uh, toch uh, chique heren met een cilinderhoed op en met een stropdas om. Ja, ja en een de sigaar de... in de mond waarschijnlijk, of is dat weer te cliché? Ja, nou, dat is te cliché inderdaad, ja. ja. Goed, maar dat is allemaal al lang verdwenen, hè, omdat het allemaal gedigitaliseerd is en iedereen dat van achter de computer zit te doen. Ja. Is, is dat beursgebouw eigenlijk nog wel nodig? Is dat beursgebouw nog wel nodig? Ja, ja dat, is, dat is op zich een, een hele, hele interessante vraag. Uh, uh, sinds 2002, toen de la laatste zeg maar, optiecontracten via de vloer werden verhandeld... en dus de, de definitieve overgang naar het beeldschermenhandel plaatsvond... Uh, uh, is in feite de handel... Uh, is, uh, vindt plaats binnen, binnen, binnen de computer. Dus is in feite heeft de computer de plaats van een, van een beursgebouw ingenomen. Neem niet weg dat, dat toch voortdurend blijkt... dat, dat het uh, met elkaar in contact komen toch vrij belangrijk is. Ja. En nadat Beursplein 5 uh, een tijdje uh, dienst heeft gedaan als een soort financieel nieuwspoort, bleek toch al vrij snel dat het toch goed was om uh, handelaren, en dat is nu wat deze week in feite heeft plaatsgevonden, uh, er zijn wat middelgrote partijen, op, met name op het gebied van de derivatenhandel, die in feite hun dealing room zeg maar, gecombineerd hebben en als huurder zeg maar, van de be feitelijke beursorganisatie dienst doen. Ja. Maar verder is dat gebouw dus een plek waar nog rituelen plaatsvinden, zoals dat slaan op die gong. Want dat gebeurt nog wel iedere dag, geloof ik, hè? Dat gebeurt iedere dag. Zijn, dag er, ook, zijn er uh, nog meer oude tradities die in leven zijn gehouden op de beurs? Ja, eentje die, uh, die ik heel interessant vind, is beurstrommelen. Dat is een traditie die teruggaat tot de, tot de 17e eeuw, de 80-jarige Oorlog. Waarbij een, een weeskind een, een aantal van de, Sp van de Spanjaarden op... Uh, ja, het al genoemde be beursgebouw van Hendrik de Keijzer ple wilde plegen. En dat is verijdeld door die weesjongen. En als dank, zo wil zo wilde het verhaal, heeft hij het, heeft hij het recht gekregen om één keer per jaar in september tijdens de kermis te mogen uh, komen trommelen en trompetteren op de, <coughs> de beursvloer. Ja. En dat is nog, nu nog steeds iets wat we elk jaar doen. Ja, ja. maar niet, niet, niet meer door een weeskind neem ik aan. Uh, nou, het is nog stevig zo dat, dat wij dan als beurs uh, de, de, de jeugd van Amsterdam uitnodigen om te komen trommelen. Ja. Oké, okay. nou Sherwin Kroes, hartelijk dank voor deze uh, historische toelichting bij de historische dag van afgelopen maandag. Oké, okay. ja. graag gedaan. En afgelopen dinsdag en de dag daarna werd in een overvolle stadsschouwburg in Amsterdam de aftrap gegeven... voor de Maand van de Geschiedenis. En werd ook feestelijk gevierd dat het Historisch Nieuwsblad 20 jaar bestaat. Het thema van de maand is dit jaar Ik en Wij. En naar aanleiding van dat thema schreef klassicus Vic Meijer een klein boek... waarin hij de positie van vreemdelingen in het Oude Rome... en in de Europese Unie met elkaar vergelijkt. En de vraag is natuurlijk of politici als Rutte en Wilders anno 2011... nog iets kunnen leren van politici als keizer Augustus en denkers als Cicero. Ja, en de titel van het boek Lessen uit de Rome... doet vermoeden dat dat wel het geval is. En wat dan die lessen zijn, dat gaat Fik mij ons zo aanstonds uitleggen. Uh, Fik, welkom. Eerst even heel kort die opening. Een enorme gebeurtenis in de stad Schouwburg. Allemaal historici die, die, die een publiek hadden... wat normaal alleen, laten we zeggen, helemaal van Veen heeft. Uh, is dat de toekomst van het vak... Uh, uh, ik heb, heb mij voor een theater. ik heb geen met idee met mate van Rossum Ma so enzovoort. maar het is wel veranderd. ik weet dat ik uh, la laat ik zo zeggen dat ik het zelf een hele belevenis vond dat je in de stad Schouwburg <coughs> op het toneel staat en daar uh, mensen toespreekt. Een week tevoren leidde ik Pleunie rond in Rome. En Pleunie zei, geniet van dat moment. En ik moet eerlijk zeggen, die zes minuten dat ik daar stond... heb ik er echt van genoten. Want ik vond het toch wel heel iets bijzonders. En ik krijg ook waardering voor toneelspelers... die dat iedere dag meemaken. Dus dat vind ik wel heel mooi. Ja, nee, we hebben je ik gezien, heb genoten. En we hebben er ook van genoten. Goed, Goed, of alle alweer... dat ook hebben, weet ik niet. Ja, dat, dat, weet, dat, je nooit. dat, dat weet je nooit. Nee. Uh, de meningen zullen daar ongetwijfeld over verdeeld zijn. Goed, terug naar het Oude Rome. Um, eerst maar even dit... Um, dat oude Rome vergelijken met de Europese Unie... Een, een, een, een Unie in problemen, in crisis, niet centraal geleid, zijn dit wel vergelijkbare grootheden? Kan dit? Nou, ja, natuurlijk ik, zeg, kan het, maar... ik, ik zeg ook in het voorwoord dat het natuurlijk een manke vergelijking is. Het enige wat er is, <coughs> dat is dat Rome was een eenheid... centraal geleid door een machtig man, de keizer... en dat de Europese Unie natuurlijk een verzameling is van staten... die allemaal zelfstandig zijn en, en niet een federale staat is... Met andere woorden, in die zin gaat de vergelijking mank. Maar we willen wel allerlei beslissingen willen we overdragen aan dat orgaan. En in die zin kunnen je dus wel een beetje vergelijken. Dus ik geef meer een soort mentale voorzet, meer niet. Ja, en het is ook een bestudering van wat de problemen zijn. Wat de problemen zijn. Of problemen daar, daar eventueel gelijkenissen niet, zijn. En dan ja. niet op de economische problemen, omdat daar zijn uit de oudheid gewoon te weinig gegevens over bekend. Maar vooral over de integratie, segregatie, religieuze tolerantie, et cetera. Goed. Het Oude Rome. Wat meteen opvalt is... dat die Romeinen nog niet bepaald last hebben van bescheidenheid. Het is een, een superioriteitsbesef... Uh, ten opzichte van de vreemde volken die in de stad komen. Da daar begint het. Nou ja, je kunt ze op de eerste plaats een beetje vergelijken bijna met de Amerikanen. Zij, zij, zij voelen zich de heersers. Er was geen volkerenbond. Ze konden doen wat ze wilden. En waar ze ook kwamen, ze veroverden de wereld... en legden daar hun politieke systeem op. Maar tegelijkertijd stelden die Romeinen zich open voor die culturen. Dus tegelijkertijd zagen ze... in de cultuur van de Grieken en, en van anderen... daar kunnen we iets van meenemen. Dus die cultuur die zij uiteindelijk kregen... was een soort mengcultuur waarin hun elementen zaten... maar vermengd met elementen van de Etrusken... dat raadslachtige volk dat ooit in Italië woonde... en van de Grieken. En die mengcultuur... die hebben zij verder uitgedragen in dat hele Romeinse Rijk. Maar als ik jouw boek goed lees... dan zien ze zichzelf als een verbeterde versie van de Grieken. Als de echte Grieken. De Grieken hadden het laten lopen. Die waren vals en nalatig geworden. Die Grieken hadden oorspronkelijk het idee gehad... wij zijn superieur. En daar hadden ze wel een reden toe. Want ze hadden een dichter als Homerus. En in tijden dat het bijna schriftloos was... had Homerus die schitterende hexameters op het papier gezet. En dat heeft ertoe geleid dat die Grieken... de anderen bijna allemaal zagen als barbaren. Dus mensen die brabbelden... En uh, de Romeinen voelden zich eigenlijk de nieuwe Grieken... in die zin dat zij zich ook superieur achten... alleen op andere gronden dan de, uh, de Grieken. Zij vonden dat hoe noordelijker je woonde, dan mocht je wel dapper zijn... maar je was dom. Hoe zuidelijker je woonde, dan was je wel intelligent... maar je was laf. Maar, maar ja. was het niet ook zo dat die Romeinen heel lang... ook bijvoorbeeld uh, dat het status had als je Griekse boeken las in het Grieks ook en zo... Of? De, hielden ze niet ook vast, uh, hadden ze niet toch waardering voor die Grieken? Ja, zeker. Ja. Maar je moet, twee oh, je moet een onderscheid maken tussen het politieke systeem... Mm -hmm. dan werden die Grieken niet beter behandeld dan de anderen... en cultureel werden de Romeinen, als het ware, overweld door de Griekse cultuur... de dichter Horatius dichte ooit, het overwonnen Griekenland heeft de overwinnaar overwonnen. Met andere woorden, de cultuur van de Grieken is... In het Romeinse Rijk dominant geworden. En die Romeinen hebben dat grotendeels overgenomen. en Rome omgevormd tot een Griekse stad. Goed, en, uh, laten we even naar die, naar die vreemdelingen toe gaan. Die, die duizenden, tienduizenden vreemdelingen. die zelfs als een soort moderne. nou ja, modern. als bootvluchtelingen Rome binnenkomen. Uh, hoe ontvingen de Romeinen. Uh, hoe ontvingen de Romeinen deze, ja. deze, deze, deze vluchtelingen uit alle, alle, alle streken van hun rijk? Maar maar, hoe ging in, dat? In het begin was er natuurlijk een enorme afkeer van de vreemdeling. Uh, vreemdelingen. Uh, verslagenen werden vaak tot slaaf gemaakt. En pas aan het eind van de eerste eeuw voor Christus... en nog iets later, dan begint men echt die, die, die, te, te beseffen... dat een tegenstelling tussen wij en zij, dat dat zinloos is... en dat je moet praten over wij allemaal. En dan zie je dat er een enorme instroom komt... van mensen uit dat hele rijk die naar Rome willen. En dan is natuurlijk de vraag, een vraag waar wij natuurlijk ook mee worstelen... hoe worden die mensen ontvangen... En hoe moet je ze ontvangen? Ja en dan schrijf ik mij in zijn boek de allerbelangrijkste plek om die mensen waar ze elkaar ontmoeten en ook Romeinen ontmoeten, was het openbare toilet. Ja, nou, Leg te, dat is uit. Nou, voordat ik erop opkom, als je de bronnen leest, dan krijg je een zeer negatief beeld. Hij praat over het lagere volk. En zeker over de vreemdelingen. als Centina, dat blijft staan tussen de spanten van een schip en dat moet worden gehoogst. Uh, Seneca, toch? ook niet een van de minste Romeinen, die praat over Rome, is onze stad, maar niet hun stad. En dat, was, dat waren dus mensen die dus op de Palatijn wonend... weinig last ja, van die vreemde elite, he, Dus Amsterdam-Zuid, zeg maar. Ja, precies, ja. Grachtengordel-Zuid. Ja. Dat die daar negatief over spreken. Maar tegelijkertijd lees je tussen die regels bij al die andere auteurs door... dat er een enorme instroom kwam van mensen uit Syrië, Gallië, Spanje, Egypte, noem maar op. Die gingen allemaal naar Rome en die kwamen dan aan in Ostia... Nou, laat je nou verplaatsen in de... Verplaats je nou in, in, ik, ik, ik doe mijn ogen dicht. Ja, in een Syrië. Die moet dan naar Antiochieën, moet er dan een schip zoeken. Komt dan na zes weken laverend tegen de noordwestenwinden in in Ossiaan, En is dan hoogelijk verbaasd. Maar hij weet één ding. Er zijn symbolen die hij in zijn eigen stad kent. En die ook in Rome zijn. Dus dan komt hij als eerste in dat flatgebouwtje. Daar is geen stroom met water. Daar is geen wc. Dus dan moet hij naar de openbare latrines. Bij ons is de wc het kleinste particuliere privéplekje. In de oudheid was het een publieke aangelegenheid. En daar kom je in contact met anderen. Dat zal niet een echt leuk contact geweest zijn, maar in ieder geval contact. Daarna ga je naar de warmwaterbaden, want je moet ook wassen. Dat kostte niks, een stuiver of niks. En dan kon je daar in contact komen met anderen. En dan kwam je in Rome in contact via die sport. Want dat is, dat zeg ik ook in het boekje, dat is volgens mij een van de belangrijkste middelen... om mensen uit alle geledingen van de samenleving te integreren. In hun geboortesteden hadden die mensen allemaal gezien dat daar eh, amfitheaters waren voor gladiatoren spelen. Er waren arena's of, of, of renbanen voor de, voor de wagenrennen. Daar gingen ze heen. En wat ik dus denk is dat als een vluchteling of een, een, een migrant uit Syrië naar Rome kwam... Dan nam hij één ding in zijn koffer mee: het shirtje van zijn renstal. Want in al die steden waren vier renstallen: de witte, de blauwe, de groene en de, de, de witte, de groene, de blauwe en de rode. En als je dus supporter was van de groene, dan nam je dat shirtje mee, want men liep met shirtjes door de stad en deed dat shirtje aan in Rome als er wagenrennen waren, en dan sloot je je aan bij het vak van de groene en dan werd je in zekere zin al opgenomen in een bepaalde groepering die jou niet direct verstoten, omdat je uit verre landen kwam. Ja, dus dan moet je het zo zien. Je komt niet in de eerste plaats als Ghanese of als Turk of als Marokkaan... maar je komt als Feyenoord-supporter. Ja, Alleen nee, Feyenoord heeft geen een, afdeling in Marokko. Er is dat natuurlijk één groot verschil. Bij ons komen mensen van binnen de Europese Unie en van buiten. Dus de, de, Hongaren, de, de Hongaren, de Bulgaren en de Roemenen... dat zijn mensen die horen tot die gemeenschap... In, uh, en De Polen natuurlijk met name. Uh, in uh, de oudheid waren het mensen die uitsluitend binnen het Rijk kwamen. De Turken en de Marokkanen komen van buiten die gemeenschap en kennen dus helemaal geen uh, symbolen. Het, het Rijk droeg al gemeenschappelijke symbolen het, het veel meer dan. Het gemeenschappelijke precies. Ja. Van nu. Ja, goed. ja Maar ik, ja? Ja, mag ik ook nog één ja, ding over, over wie die immigranten dan waren? Want uh, nu gaan we lopen vergelijken met Marokkanen en zo. Dan heb je het over uh, mensen die. Uh, uh, arm zijn en een beter leven zoeken. Ja. Uh, was, was dat in die tijd ook zo? Of was het een elite die kwam die je geld had om te reizen? Er kwamen twee groepen. Er kwam de elite. En die wilden een positie krijgen in het rijksbestuur. Dus er waren mensen zoals Herodes Atticus... Uh -huh. die in Athene dat grote theater is gegeven aan de stad. Die kwamen naar Rome, brachten tot senator of soms nog hoger. Dat is één groep, dat is een kleine groep. En daar waren mensen als Seneca en anderen een beetje... Jaloers op, want die mensen brachten het vaak tot senator... wat altijd een aangelegenheid voor Romeinen en Italiërs... je spreekt nog niet over Italianen, was geweest. Maar de grootste instroom was van vakmensen. Want er werd in Rome voortdurend gebouwd. Die keizers wilden die stad een, een, een prachtig aanzicht geven. Mooier dan Alexandrië, Athene, Antiochieën. Met andere woorden, er werd altijd gebouwd en vaklieden uit de provincies timmerlieden, brevers, koperslagers, touwslagers, metslagers, noem ze allemaal maar op, die konden in Rome voortdurend aan de bak. En als je je werk goed deed, dan werd je uitgenodigd... om lid te worden van een gilde. Dus niet een soort vakvereniging als het FNV of het CMV... maar een echte vakvereniging. Dan stelde je onder de hoede van een god of godin met dat gilde... Eén keer in de week ging je daar dan heen Dan ging je feesten... en de cultus van de god of godin... Bijwonen. En tegelijkertijd was je verzekerd van een begrafenis, omdat je dan door het Gilde werd begraven, dan wel gecremeerd. En zo kreeg die integratie geleidelijk aan ook gestalte. Ja. Ja. ja, want het aardige is, eh, wat je, je schetst het nu ook, je noemt ook even, die, de, je, je nam je eigen God mee en de, je, je ja. bouwde een tempeltje en dat kon allemaal. En dat veel goddelijke uh, Rome, zolang je de keizer gaf wat de keizer toekwam, kon dat gewoon allemaal, geen probleem. Ja, dat is het grote verschil ja. met nu. Precies, dus je schetst een beeld van een multiculturele samenleving... met tegelijkertijd behept met een superioriteitsbesef. Wat was nou het geheim dat die Romeinen dat konden? Dat multiculturaliteit en superioriteitsbesef samen laten gaan. Ja, kijk, dat superioriteitsbesef... dat <tie> wordt natuurlijk geleidelijk aan ook minder. Want de Romeinen zijn zeer gul met het burgerrecht verlenen. Er wordt veel burgerrecht verleend. En in 212 zijn zelfs alle vrije mensen... dus met uitzondering van de slaven, zijn burger... Dus met andere woorden, dat onderscheid tussen wij en zij, dat ook geleidelijk weg. En dan zie je dat ze allemaal Romein zijn. Maar dan gaat men het vooral gooien op de etnische achtergronden. Dus de Joden die sluiten zich af, die, die, die, die hebben een, een god. Nou ja, daar, daar, daar kunnen ze nauwelijks bij. Zonder dat ze overigens van antisemitisme beschuldigd kunnen worden. Dat is vaak een misverstand. En zolang die goden allemaal inpasbaar waren in het systeem, kon iedereen zijn eigen god of godin. Meenemen. Als jij hier uit Nederland komend Nea had meegenomen vanuit Zeeland, dan had het geen enkel probleem geweest om die in Rome uh, te vereren en waarschijnlijk had die God dan versmolten met een andere vreugdrijksgodin. Waarschijnlijk Kibelet uit uh, Frigie in Klein-Azië. Maar goed, het probleem als ik Jezus en Christus meebreng... dan komt die samenleving onder spanning te staan. Ja, als de komt... christenen binnenkomen... dan gaat die hele multiculturele uh, uh, uh, geslaagde samenleving... zullen we maar voor het ja? gemak even zeggen... gaat in elkaar donderen. Hoe komt dat? Ja, kijk, de christenen hebben dat ook zelf een beetje... aan zichzelf weten. De Romeinen werden redeloos, raadloos en reddeloos toen ze in contact kwamen met de christenen. En dus wat dat betreft is het leuk... als je de handelingen van de Apostel leest... 17, 18... Dan komt Paulus, die komt op de Areopagus, het oude bolwerk van de Atheners, waar altijd de stadsraad, uh, uh, de raad van Oud-Argonten, vergaderde. En daar zegt hij dan: Ik zie in jullie stad een onbekende god. En die kom ik jullie verkondigen. En dan laat hij doorschemeren dat die godsdienst van de Romeinen niet meer is dan een verderfelijk bijgeloof. Een superstitio. En zijn geloof. Dat is de officiële religio. De Romeinen hebben altijd hun godsdienst als religio bestempeld. Met andere woorden, hij draait het om. Ja. Hij zet de verhoudingen op hart. En dat is eigenlijk nooit meer echt geweken. Dus eigenlijk moeten we vanaf afstand gezien zeggen... Dus, de christenen waren destijds in zekere zin... de fundamentalisten van de Romeinse samenleving. Ja, ja, die de samenleving onder spanning zetten. Ik ben nu bezig met een boek over Paulus. En die man die intrigeert mij mateloos. Ja. Maar hij was in zekere zin had hij heel veel zeer radicale uh, denkbeelden. En die Romeinen... Precies, oude, wat, doen die? Oude, wat doen die Romeinen dan? Nou, Die hebben eerst de oude tactieken geprobeerd... dat het moest ingepast worden... dat die christenen die moesten ook erkennen van andere godsdiensten... maar dat deden ze niet. En dat zetten de verhoudingen op scherp. En die Romeinen zullen in de eerste eeuw nooit gedacht hebben... dat dat geloof van een Joodse secte in een uithoek van het Rijk... dat dat geloof ooit de machtige Romeinse staatsgodsdienst... uit het centrum van de macht zou verdwijnen, zou verdrijven. Dat hadden ze nooit gedacht... Goed, als we nu naar, naar nu gaan, even een paar vergelijkingen maken om... want je boek heet tenslotte Lessen uit het Oude Rome. <kwijnt> laten we eerst maar even die dat superioriteitsbesef wat langzaam weg hebt, uh, uh, zoals jij het beschrijft, noemen. Uh, dat van dat weg hebben is in de Europese cultuur in Nederland... bijvoorbeeld een aantal jaren sprake geweest, maar nu niet meer. Uh, kunnen we iets leren van die, van die oude Romeinen in dit verband? Hebben we te de slappe knieën of moeten we het ook een beetje laten weg hebben? Hoe, hoe, wat is er een les? ja, nou, het is geen slappe knieën. Op de eerste plaats kun je van de Romeinen in die zin iets leren... hoe de omgang met vreemdelingen werd geregeld. Er is natuurlijk één groot verschil. Wij leven in een tijd dat alles binnen de tien jaar radicaal verandert. Terwijl in de oudheid de levensomstandigheden vaak eeuwenlang hetzelfde bleven. Dus wij praten in de oudheid praten we over een periode van enkele eeuwen. En dan pakken we die bronnen bij elkaar. Terwijl nu gaat het vaak zo dat wij willen dat binnen vijf jaar alles verandert. Dat is al het grote verschil. Wat wij wel moeten leren van die Romeinen is dat de omgang met het monotheïsme, zoals de Romeinen dat deden, dat lijkt een heiloze weg. Kijk, als je doet wat, wat, wat Wilders lijkt te propageren: ja. dat je achter iedere voordeur een radicale moslim ziet staan met een bom en dat je die godsdienst moet demoniseren en waarschijnlijk moet verbieden, dan krijg je volgens mij de grootste probleem. Want op dat moment gaat iedereen ondergronds. Dat zie je in het Romeinse Rijk ook, als die Romeinen zich hard opstellen dan krijg je dat mensen zich aandienen als martelaar. Ze willen martelaar worden. En niet alleen worden ze gemarteld omdat ze de Romeinen het willen... maar ze melden zich ook aan als martelaar... en plegen ook aanslagen op tempels. Ja, dat beschrijf je. Ze, ze, ja. ze, het, het zijn echt terroristen op nou ja, een moment. En dan natuurlijk op kleine de ja. gevolgen zijn veel minder ja. groot... dan wanneer ja, je een gordel toch. met een bom hebt. Ja. Maar het effect is hetzelfde. En ik beschrijf het ook in het boekje... dat die hele ontwikkeling van dat martelaarschap gestalte krijgt. En ik denk, als je dus dat gaat doen dan krijg je dus de ruimte voor fundamentalisme met alle gevaren van dien. En dat, daarom vind ik wat Wilders doet niet alleen, niet alleen gek wat hij zegt... maar ook, het is ook nog een domme stratege. Maar... Want, want als hij een stratege zou zijn, dan zou hij dat nooit zo doen. Goed, begrijp ik. Maar ik wil me toch even nog de Romeinse houding proberen te begrijpen. Want in zekere zin zou je kunnen zeggen... de Romeinen hadden een veel gezellig, laconiek veel godendom in, ja. die, in die tijd. Wij hebben nu een soort gezellige, vrijblijvende cultuur... van geloof maar wat je wilt of geloof gewoon niet. In wezen begrijpen wij die eenduidige monotheïstische. Mensen die islam aanhangen, in wezen begrijpen wij niet meer. In zekere zin hebben wij daar evenveel moeite mee als de Romeinen destijds met de christenen. Hebben wij niet het probleem van de Romeinen? Jawel, in die zin we hebben, wat, het we hebben het probleem eigenlijk hoe, zelf. Hoe, hoe ook moeten we dat oplossen? We hebben dat ook gecreëerd in de jaren zeventig. Toen, toen verdween de religie voor een groot deel uit ons land. En toen dachten wij dat religie nooit meer een rol zou spelen in het politieke debat. En wij dachten dat religie een uitstervend iets was dat geen rol meer zou spelen. Nou, daar zijn we ook door de komst van de islam, hebben we er anders over moeten denken. Ineens moeten we weer gaan denken over problemen als achterstand van de vrouw... Uh, als vrijheid van meningsuiting, afvalligheid, noem het allemaal maar op. En als je dus alleen maar blijft tamboureren op die rationaliteit... krijg je ook problemen. Dus mijn stelling is dat je moet... wil je tot een eenheid komen in dit rijk en wil je dat probleem uh, mitigeren... en wil je die mensen ook tot volwaardige medeburgers maken, zal je in debat moeten gaan, dan zal de voorhoede van de islamgemeenschap... die wel denkend is, zal ook in hun kringen moeten gaan praten. En de rationelen, de niet gelovigen zullen ook uit de voren toren moeten ja, ja. komen en meer debat moeten dus voeren. De, de Paulussen in de islam moeten een beetje een toontje lager zingen... en wij moeten wat meer begrip hebben. en dus. Rome leert vooral hoe het niet moet. Nou ja, kort, samengevat. Heel hoofd, kort samengevat. Wat het betreft, wel. Goed wat zo. integratie van gewone mensen betreft, kun je zeggen dat je meer gemeenschappelijke symbolen moet krijgen. Goed, Fikmeijer, het was een mooi boek en we hebben het plezier gelezen. En het is, het is zoals het heet aan te bevelen. Oké. Okay. En uh, nou, wij gaan zo verder praten over uh, internet en de ontwikkeling van de digitale wereld. Maar uh, voordat al, eerst de kolom, en die komt vandaag van de hand van Annemarie Oster. U hebt geluisterd naar Dominé G.S. Westerouwer van Meteren... gevolgd door Pianospel van Ilona van der Beeld-Ptasnik. Vooral mijn spotzieke vader, die zodra hij opstond de radio aanzette... om er de rest van de dag zoveel mogelijk naar te blijven luisteren... kon deze laatste naam, die een wereld opriep van zelfgehaakte mutjes, rokken met kwasten en kammen in het haar, niet genoeg horen... Het was niet voor het eerst dat mijn stem via de VPRO de huiskamers bereikte. Een paar maanden eerder had ik, bij wijze van proef... al bij de kleine dappere zendgemachtige achter de microfoon gezeten. Om de week mocht ik meewerken, nou ja, werken... aan een programma waarin twee middelbare heren hun licht lieten schijnen... over literatuur en alles wat daarbij kwam kijken. De een was zelfschrijver en de ander ook zoiets... Beide oogden artistiek, zoals alle nonconformisten uit die tijd. Leraren Nederlands en of tekenen, pianostemmers, cabaretiers... televisieomroepbazen, toneelregisseurs. Nu eens waren de middelbare lijven in een corduroy jasje... dan weer in een van verloer gepropt. En soms zelfs in een heel pak van deze zachte makelij, Meestal zwart. In plaats van een stropdas droegen mijn ad-hoc-werkgevers een vlinderstrik... en ook wel een soort touwtje om hun nek. Vaak ook hadden ze een zwarte kooltrui aan... zoals nu alleen nog Maarten van Rossum en Steve Jobs adepten. Om, zoals Reven schreef, toch de voorgeschreven hoeveelheid haar te hebben... had de schrijver aan de ene kant van zijn hoofd een lange lok laten groeien... en deze over de schedel naar de overkant geklapt. Zijn compaan liet het nek haar de vrije loop... De al dus ontstaande sprietenkrans zou zou bijeengebonden met een elastiekje... geknipt zijn geweest voor zo'n mannenpaardenstaartje... maar dat was toen nog niet in de mode. Wel hing er bij gebrek aan een kuif op zijn hoofd... eentje maar dan neerwaarts aan zijn kin. De schrijver had een fijnzinnig snorretje. Als ik mijn ogen sluit hoor ik hun beschaafde stemmen weer. Van tijd tot tijd onderbroken door een reportage van een schrijversbijeenkomst... of een interview met een schrijver of dichter. Geen columnist. Onbeduidende schrijvers als Beaumans en Karmichelt deden niet mee in literatorenland. Columnisten werden toen al niet serieus genomen. Als de heren even waren uitgesproken... mocht ik een fragment of gedicht voorlezen. Vaak kreeg ik mijn tekst pas op het allerlaatste moment onder ogen. Maar het kan ook zijn dat die me al veel eerder was toegestuurd... en ik te beroerd was om me, zelfs op de valreep in de trein... te verdiepen in het gedachtegoed van Aja Zikken of Willem Brakman... Liever raadpleegde ik de cinemonde... met wie Brigitte Bardot op dat moment de verhouding had... en of Romy Schneider en Alain Delon nog bij elkaar waren. Triviale kennis die, al dus mijn vader... tijdens onze ontmoetingen onafgebroken grappend... mijn hersenpan dusdanig in beslag namen... dat de theorie van Einstein, hij noemde maar een voorbeeld... er onmogelijk nog bij kon. Eenmaal in de omroepstudio achter mijn microfoon... de literatoren leunde rokend achterover las ik mijn tekst alsof ik deze voor het eerst zag. Overgoten met een poëtische saus. Goed gelezen hoor, kind, vonden beide papa's. Nou ja, papa's, of ik straks nog even mee ging iets drinken in die jonge haan... een eindje verderop. Op een middag ging vlak na de uitzending de telefoon. Een meneer voor je, Ostertje, zei de technicus. Aan de andere kant van de lijn klonk een heigerige mannenstem. Bent u die dame die net zo mooi die tekst las op de radio? Ja, eh uh, ik kan het niet helpen, maar ik word zo opgewonden van uw stem. Net toen ik neer wilde leggen, klonk plagerig gelach. Ik had het kunnen weten. Mijn vader. Ja. Ja, ja. Een leuke vader ja. va had jij. ja. jok ja. Ja. Ja. had toch erg veel gevoel voor hem <tie> ja. ja, ja. En wie waren die twee literaire mannen nou? Ja, ja. ja veel minder. Ja. Ja, uh, die uh, waren veel aardiger in werkelijkheid. Nou, Anne Briouste bedankt. <tie> uh, dan nu internet. Het is tegenwoordig bijna wereldwijd de dagelijkse praktijk. Een e-mailtje sturen, even iets googlen. Dat kan u zelfs vanaf de mobiele telefoon. En dan hoef je helemaal niet zo'n dure iPhone te hebben. Toch is het nog maar 15 jaar geleden dat Telejak met een zesdelige cursus internet gebruik kwam. om mensen wegwijs te maken in deze nieuwe wereld die toen nog bezig was te ontstaan. En over die ontstaansgeschiedenis is deze week een boek verschenen, geschreven door Jack Bouwmans. en getiteld Toen digitale media nog nieuw waren. Ja, Jack Bouwmans. Uh... Nogmaals goedemorgen. Kan je die Telia-cursus trouwens nog herinneren? Ik niet. Nee. Ja, dat, het, uh, uh, uh, ik weet dat hij er was, maar uh, ik heb hem zelf niet uh, gevolgd. En ik heb eigenlijk ook niet uh, zeg met maar mensen nog gesproken. Die dus, ja, Ik kon het me ook niet herinneren, maar uh, ja. ik heb deze week even een stukje gekeken. En uh, het was echt heel grappig om te zien dat het nog zo kort geleden... Uh, echt heel basic werd uitgelegd en er streng bij gezet werd... dat je wel een computer moest hebben met een intern geheugen van 3 MB... en toch minstens 10 MB op je harde schijf moest dat is hebben. Redelijk fors. Ja. Tegenwoordig kan je tijd. daar het eenvoudigste computerspelletje niet meer op spelen. Nee. Uh, goed, maar uh, nog even voor we het over die uh, voorgeschiedenis gaan hebben... kan je heel kort, uh, want je hebt het over nieuwe media... Uh, hebben we het dan over het digitaliseren van informatie? Is dat... Wat, uh, Waar alles onder valt. Nou, ik denk dat je het uh, meer kunt bekijken. Er zijn, zeg maar, een hele scala aan uh, termen zijn de revue gepasseerd. Hè? Moderne media, uh, elektronische media, uh, zelfs uh, ongenieten media. Uh, dus er zijn verschillende... Alles wat het, niet papier is? Uh, alles wat niet papier is werd in die tijd ja. dus zo gebruikt. Maar ik denk dat het net zoals geld is. Uh, het ligt er maar aan wat je ermee gaat doen. En uh, daarvoor zijn dus nieuwe media... of ik noem het zelf dus uh, tot uh, 1997, dus uh, nieuwe media. En daarna moet het maar de, is de houdbaarheidsdatum op en uh, worden het digitale media. Goed, nou, laten we teruggaan dan naar dat allereerste begin van, uh, zoals jij het noemt, die nieuwe media. Uh, in je boek lees ik bij het jaar 1969... Het Amerikaanse ministerie van Defensie begint met een project, ARPANET, het vermeende begin van internet. Ja, Arpanet? Uh, ik noem het vermeend, ja? omdat uh, zeg maar, uh, als iemand begint te praten over uh, internet... dan is het altijd... Uh, het begin was met ARPANET. En uh, de mensen die binnen ARPANET hebben gewerkt... Wat, ARPANET wat Arpa was een, uh, wat was het? Ja. een uh, divisie van uh, het ministerie van uh, Defensie in Amerika. En die uh, kregen de opdracht om een nieuw netwerk aan te leggen. Uh, telefoonnetwerk als zodanig. In die tijd was dus zeg maar, de telefoon, dat ging dus van één connectie naar de andere connectie en meer niet. En zij hebben dus zeg maar, zij moesten gaan werken aan een manier waarop dus, zeg maar, uh, de telefoon zou blijven bestaan. Wanneer dus zeg maar, Washington uit zou vallen, dan zou men in uh, Californië toch gewoon door moeten kunnen werken en door moeten kunnen communiceren. Dus uh, dat, dat was dus zeg maar de opzet. En uh, iedereen zegt dan van, ja, dat is het begin geweest. Nou, de mensen van Arpanet zelf, die zeggen van, nou ja, nee, dat is dus niet geweest. Uh, er zijn een, uh, zeg maar, een vijftal, uh, uh, zeg maar feiten, of niet feiten, uh, ontwikkelingen die dus uh, hebben bijgedragen tot, uh, tot internet. Nou, eigenlijk is, zeg maar, een van de grootste dus <tus> geweest het uh, pakketgestuurde uh, telefoonnetwerk. He, dus dat, die veranderende uh, telefoonnetwerken. He. Uh, dan heb je dus uh, zeg maar het uh, protocol dat gebruikt moest worden om dus over te gaan zenden. Nou, dat is TCP-IP geworden uiteindelijk. Um, het zijn ontwikkelingen geweest uh, van uh, zeg maar het gebruik ervan. Uh, E-mail en dat soort uh, zaken. Dat deed men ook al vanaf uh, zeg maar 1972, 1973. Um, en dus uiteindelijk kreeg je dus de World Wide Web in uh, 1991 pas. Ja, ja dingen die maar eerst klein ja. intern binnen or kleine organisaties deed... Ja werden toen opeens voor iedereen wereldwijd toegankelijk. TCP, IP is dus heel belangrijk geweest. Dat is zeg maar ongeveer 1982, 83 geweest. En daarna kreeg je de World Wide Web. En was de World Wide Web er niet geweest... dan had je dus uh, nog lang geen echt internet gehad zoals je het nu hebt. Ja, het gaat mijn pet een beetje te boven, denk ik. Nee, <laughs> ik begrijp het nu alweer niet helemaal, maar... Uh, Terwijl ik, terwijl ik het toch be, ge, ja, ja. gebruik allemaal. Ik ben er de hele week mee bezig geweest. Zodra er allemaal afkortingen gebruikt worden. Ja, ja, maar eh, goed, het, het je al, Je ja. moet onthouden, gewoon, dat het dus, zeg maar, een vermeend beginnen is. En uh, ik bedoel, uh, voor de rest moet je het ook gewoon vergeten. Want het heeft niet of nauwelijks. Uh, uh, zeg maar een grote invloed op de ontwikkeling nu. Nee, precies. Want die hele voorontwikkeling zeg maar vanaf de uh, jaren 60, jaren 70... dan merkt gewone mensen, uh, ja. zoals we hier aan tafel zitten... die niet in die technologie zitten, die merken daar helemaal niks van. Exact. Daar komt eigenlijk vanaf 1980 verandering in. Hè? Dat is juist. Dan worden er wat nieuwigheden geïntroduceerd... die ook zeg maar, voor het gewone volk bereikbaar zijn. En dat was toen echt de revolutie, want... We hadden toen nog maar twee tv-netten. Uh, die gingen s'nachts op zwart. Overdag had je, had je alleen maar het testbeeld waar je naar kon kijken. En om het gewone volk te helpen de nieuwigheid te begrijpen... Uh, zond uh, Tros Actua destijds in 1981 een special van een uur uit. Daar gaan we nu een stukje van laten horen. En die werd gepresenteerd door een man die u ongetwijfeld allemaal nog kent. Een vrij belachelijk gezegd, denk ik. Kijken naar een testbeeld op Nederland 2... Zo boeiend is dat testbeeld natuurlijk ook niet. Maar toch kun je op het ogenblik ook overdag televisie gaan kijken... als de zender in de lucht is. Tenminste als je een teletekstoestel hebt. Wat je dan doet is, je pakt de afstandsbediening van je televisietoestel... en je drukt op het knopje teletekst. Op dat moment krijg je het laatste nieuws bijvoorbeeld... verkeersinformatie, het recept van de week of iets dergelijks. Er zit een hele hoop informatie op. De volgende ontwikkeling is Viditel... Viditel is in feite simpelweg het raadplegen van een grote computer via een telefoontoestel. Dit toestel kent al het telefoonnummer van Viditel, 070 3x15 in Den Haag. Ik druk op een knopje en dan wordt dat gebeld. Ik krijg daar nu verbinding mee en ik laat Viditel op mijn scherm verschijnen. En ik kan nu in Viditel gaan bladeren. Zo'n televisietoestel kost nou pakweg 1700 gulden meer... dan een vergelijkbaar kleurentoestel zonder videotel. Er is weer één pluspuntje. Als u dit hebt, hebt u meteen ook teletekst. Deze uitzending wordt ondertiteld via teletekst. Dat betekent meteen een heel aardige oplossing voor al die mensen... die zich al tien jaar erger aan mijn Limburgs accent... en aan mijn onverstaanbaarheid. Via teletekst kan ik nu worden ondertiteld. U hebt alleen even een teletekstoestel nodig. Ja, grie titulaar. Uh, hij komt net iets vaker in je boek voor, Jack Barmans dan Steve Jobs... Uh is hij belangrijk geweest voor het rijpmaken van de Nederlandse bevolking... voor die digitalisering van de maatschappij? Uh, voor Nederland is hij zeker uh, belangrijk geweest... voor het populariseren van uh, nieuwe media. En het, uh, bijvoorbeeld het vertellen van het verschil tussen teletext en uh, uh, videotekst. Ja. Uh, dus met de dienst vidi uh, Viditel als zodanig. Dus dat verschil is... Uh, ja, dat was gewoon moeilijk uit te leggen, want de een kwam via de televisie, maar dan eigenlijk via televisiegolven, En de ander kwam dus via tele, telecom. Ja, via de uh, telefoon, signalen. maar het kwam ook op je televisie. Ja. ja. Dus, dus de teletekst, dat kennen we allemaal nog. Het ja. staat hier in de studio zelfs aan op de achtergrond, ja. zodat we het nieuws kunnen volgen. Maar Philidel is iedereen toch totaal vergeten? Ja, ja inderdaad. Maar uh, het heeft ook uh, maximaal uh, 17 jaar geleefd. Want ja. uh, dus jij bent ook destijds bij die introductie van Philidel geweest? Ja, dat geweest. was op uh, 7 augustus uh, 1980 inderdaad, op, uh, in Den Haag. Ja. Daar verwachtte men heel erg veel van. Ja, maar dat doet men bij elke golf, technologiegolf, en dat was dus zeg maar. Je ziet het in die tijd bijvoorbeeld een boek over de view data revolution van. Uh, Sam Fedida, bijvoorbeeld de, de ontwikkelaar van uh, videotext. Daar zie je hem uh, dezelfde beelden, uh, hè, dus de bijna eschatologische beelden. Hè, dus de toekomstbeelden van de grote groene weide aan de andere kant. Uh, zie je hem geven als mensen gedaan hebben met internet. Hè, wat Maurice de Hond gedaan heeft met de snelste, of uh, sneller dan het licht en dat soort boeken. Ja, want die digitale revolutie, als we het daarover hebben, dan lijkt het het ene succes naar het andere. Maar het is ook exact. de ene mislukking naar de andere, zoals uh, er zijn heel veel mislukkingen en daar praat nooit iemand over. Nee. En we vergeten die dingen ook heel snel. Nou, maar ja, hoe bijvoorbeeld, kan het ook, we praten ja. over Apple en uh, niemand herinnert zich op dit moment... dat uh, Newton, de Newton, dat was een van de eerste uh, PDA's... en de organizers eigenlijk, die je dus kreeg. Een voorloop op, in je ja, hand, ja, vooral ja. Heeft, ja. En daar kon je op schrijven. Maar die is mislukt op de, de technologie van het schrijven. En het was wel de voorloper van de tablet bijvoorbeeld weer. Ja, ja. Dat, was, was dat ook iets van Apple? Of, uh, dat was iets van Apple, iets ja. wat, Dus ook van Apple zijn dingen mislukt, ja, maar dat, maar dat vergeten wij. in de tijd dat uh, Steve Jobs eruit geschopt was. dus, uh. ah, dus, dus de, op die manier kon hij toch een beetje heilig blijven. Ja. ja. Iets anders wat ik ook in jouw boek tegenkwam... was bijvoorbeeld dat de PTT in 1984 al een soort met e-mail had ingevoerd... en dat heet, even kijken, MemoCom. MemoCom was dat, ja. Ik dat had was nog nooit een, van gehoord. Ciste... MemoCom? Ja, ja MemoCom. Hebben we dat... er van gehoord ooit? MemoCom? Nee, dat was een systeem dat uh, is ontwikkeld uh, door Dialcom in uh, Amerika. Is in uh, Engeland uh, onder andere ingevoerd. En ik werkte in die tijd in uh, Engeland en uh, was uh, ja, zeg maar e-mail zoals het nu is. En dan kon je uh, op de achterkant kon je dus ook nog eigenlijk een zoekmachine zetten. En, uh, Bestonden er ook al zoekmachines dan? Ja, al lang. Huh? Zoekmachines bestaan vanaf uh, 1967. Uh, dat bestaat niet sinds Google ergens. Nee, uh, Google heeft er, 10, er nee, 15 jaar geleden. Nee, maar kijk. Ja. <laughs> uh, Vind ik mee, was dat niet. Ja. Zit ook al tien minuten lang met verbazing te kijken trouwens. Ja, ja. nee, het was in 1967 waren er al uh, dus zeg maar bij uh, Lockheed. Met name dus zeg maar de vliegtuigbouwers. Die hadden allemaal een uh, uh, wetenschappelijke afdeling. Het was in de tijd dat dus, zeg maar de. Uh, ruimtevaart. De eerste man die moest naar de maan. En om dus al die wetenschappelijke informatie zo snel mogelijk bij elkaar te krijgen ging men dus zeg maar computers gebruiken en werden alle wetenschappelijke abstracts, die werden dus ingevoerd en dan kon je heel snel op de tref worden. Kon je dus, de kon je, dus zeg maar je vraag beantwoord krijgen. En op die manier kon dus versneld gewerkt worden. Aan dat brengen van die man naar de maan. Ja, want die man in de, naar de maan had ook een computer bij zich. Nee. nee. Oh, ja, nee? Ja, sorry, die had wel een computer bij zich. Maar niet een uh, internetcomputer. Nee. Dus uh, het was één verbinding tussen... Draadloos internet naar de maan. Christen dat En nog niet. Nee, en, nee. Tussen nee. de maan. Ja. Nee. <laughs> Goed. Uh, Even terug naar, de, naar de, dat het naar de gewone mensen moest worden gebracht. En ja. Zoals Giet Tieter er net een voorbeeld uh, was. Uh, uiteindelijk gebeurt dat dan uh, met teletext door de omroep en met uh, Videotel door de PTT. Dus door, door, zeg ja, maar door staatsbedrijven, door publieke diensten. Daar is ook een heel oorlogje aan vooraf gegaan. Hè? Want uitgevers wilden dat eigenlijk ook wel, de commerciële. Nou ja, uitgevers die wilden onder andere dus zeg maar teletextdiensten hebben, die zeiden van: dit is geen. Uh, uh, lopend beeld, hè? dus uh, bij jullie moest alles bewegen... Hè? dus bij de televisie als zodanig. Uh, zij zeiden van nee, dit, uh, dit is uh, statisch. Dus wij zouden dat moeten hebben. Van, uh, minister Van Doren, die heeft toen een keer geroepen van... Uh, het is afgelopen, het is hoort bij de televisie. En uh, bij de radio, einde gesprek. Ja, ja. En dat kon toen nog, ja. want er was geen internet... en het ja. was dus ook niet vrij. Want nu nee. kan je dat soort restricties natuurlijk niet meer nee, opleggen. Totaal aan, niet uh, meer. Nee, totaal nee. niet meer. Goed, nou laten we dan nog een stapje verder maken. Stap naar de jaren negentig. De pc is dan inmiddels wijdverbreid... Ver en uh, je hoeft de informatie niet meer door kastjes op je televisie aan te sluiten... en hele dure apparaten te kopen. Uh, laten we luisteren naar een uh, fragment... uit uh, het acht uur van 15 januari 1994 een nieuwe stad die op geen enkele kaart te vinden is de digitale stad om er binnen te komen heb je een computer nodig want de stad is niets anders dan een openbaar elektronisch communicatiesysteem in Amerika bestaat het al langer maar in Europa loopt Nederland voorop Terwijl de restauratie van een oude school in Amsterdam eigenlijk nog moet beginnen bevindt er zich te midden van de puinhopen sinds vandaag het hart van de digitale stad oh. Het gaat om een krachtig computersysteem waarmee vele mensen tegelijk via de telefoonlijnen in contact kunnen komen. Ze kunnen met elkaar communiceren, maar ook met het informatiesysteem van de gemeente Amsterdam en met internet, het grootste computernetwerk ter wereld. Steeds meer mensen zullen gebruik gaan maken van dit medium. En dat niet alleen om informatie op te vragen, maar ook om daar zelf in te participeren. Het is een medium waarin je zelf berichten achter kan laten. Je kan mensen ontmoeten doordat je andere mensen op dat netwerk kan vinden. En juist die dimensie maakt het heel erg aantrekkelijk. Het gebruik van de digitale stad is op de telefoonkosten na gratis. De verwachting is dat er veel belangstelling bestaat voor een bezoek aan de stad. Ja. De Digitale Stad, een reportage erover. Ik was ook daarvan het bestaan alweer bijna vergeten. Ergens ver in achteraf achterhoofd heb ik er nog wel van gehoord. We hoorden onder meer de burgemeester van die stad, Marleen Stikker... die een toekomst aankondigde die er inderdaad helemaal gekomen is. Hè? Dat is juist. Ja. Dat, ze had het al over een soort Facebook waar mensen elkaar ontmoeten. Uh, die... En het was uh, gratis in vergelijk met uh, 14 jaar uh, eerder. Een, een hele stap vooruit, toen je nog 1700 uh, gulden extra moest betalen voor een toestel, geloof ik. En een maandelijks abonnement. Ja. Ja. In, in dit geval was het uh, inderdaad de aankondiging uh, uh, van de digitale stad, virtuele burgemeester erbij. Um, het was eigenlijk het begin van uh, de ja, echte uh, consumenten. Uh, informatiedienst, die was eindelijk een keer aanwezig. Uh, er was wel gestart in uh, 1 mei uh, 1993 uh, met Excess for All. En Excess for samen met uh, de Bali, die hebben dus de digitale stad opgericht. als eigenlijk een instrument om de discussie te voeren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die in dat jaar waren. Ja. En dat werd dan speciaal op Amsterdam geënt. Je ziet ook een hele he, plattegrond van de stad erin... waar het stadhuis is, waar he, fietspaden zijn, waar huisjes zijn. Uh, he, je kon ook een huisje huren in feite. Uh, dus het was een uh, virtuele stad nagebootst. En dat idee uh, was uh, ja, in Nederland zeg maar, nieuw. Maar je kon dus gewoon binnenkomen. Je hoefde maar aan te vragen. En je kreeg dus een password En dan kon je naar binnen toe. Maar dit is natuurlijk fantastisch. Want dit is de schaduwwereld. van ja. de moderne mens bij uitstek. Ja. En, en dat is alleen maar gegroeid. Heeft het ons ook. Ja, het is een domme vraag natuurlijk. Maar jij ja, als theoloog. kan daar vast iets zinnigs over zeggen. <laughs> uh, heeft het ons ook echt veranderd? Zijn we anders dan 40 jaar geleden? Nou, ik denk dat we, zeg maar, qua eh, informatie al zodanig, eh, veel opgeschoten zijn. Er is meer informatie gekomen, of beschikbaar. Eh, ik zeg niet dat er meer informatie is gekomen, want er is een vreselijke duplicatie al, eh, aan de gang natuurlijk altijd. Hè. Je hebt één nieuwsbericht en dan wordt het eh, bijna duizend keer herhaald eh, via, via Twitter bijvoorbeeld. Um, maar ik denk wel dat zeg maar, het totale uh, denken. Uh, van mensen aan het veranderen is op het ogenblik ook. Uh, ten opzichte dus van, uh, van die tijd. Uh, dus voor, uh, toen moest je echt naar informatie gaan zoeken. Tegenwoordig uh, ga je kijken. En een heleboel mensen, overigens, en jongeren met name... Uh, gaan niet verder dan wat daar is. Ik heb dat een keer meegemaakt bij de uh, universiteitsbibliotheek. Daar kreeg je op, uh, alleen maar uh, scripties die dus gebaseerd waren op bronnen die dus via internet beschikbaar waren... en via de bibliotheek elektronisch beschikbaar waren. Alles wat niet, nog niet dus elektronisch ja. beschikbaar was, werd gewoon genegeerd. Wat niet gedigitaliseerd is, bestaat exact. niet meer straks. Exact. Alsof we aan een andere taal begonnen zijn. Exact. Ja, ja dat is dus, ook verontrustend. Dat, is, uh, dat zijn donkere kanten. Ja. Ja. Uh, inderdaad. Want jij eindigt jouw boek eigenlijk vlak na die digitale stad, ja. uh, In 1997, zeg maar, als Nina Brink zo'n beetje op het punt staat... haar world online te introduceren. Dat is juist. Uh, waarom, wa, wa, wat, waarom is dat het eindpunt? Ik heb het eindpunt gekozen omdat uh, na die tijd eigenlijk uh, internet... Uh, zeg maar, een grote vlucht begint te nemen... Um, en dat eindpunt is uh, in feite... KPN die had dus uh, aandelen in verschillende informatiediensten. Hè, Videotext Nederland, uh, Memo.com, uh, Planet Internet, World Access. En die zei op een bepaald moment laten we dat consolideren. En dat is eigenlijk dus weer een start geworden naar de toekomst toe. En daar heeft uh, zeg maar, uh, Nina Brink met haar uh, World Online dus ook heel hard... Uh, toen aan meegedaan, daarna dus. Ja, de internetbubbel, ja, zoals dat gewoon. inderdaad. Goed, Jaak Bauwens bedankt. Wie weet komt er nog een vervolg over die internetbubbel. Dit boek heet uh, Toen Digitale Media, nog nieuw waren. Wij gaan nu even plaatsmaken voor het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we terug onder meer met uh, 90 jaar Insuline. Uh, het beroemde broer en zusboek. En ook het verhaal van de huisjongeren in het eerste deel van de serie. De kinderactivisten dus. Tot zo, tot na het nieuws van 11 uur. Zometeen om kwart over twaalf de perstribune. Het is een uitdaging, maar het is wel een leuke uitdaging. Govert van Brakel blikt terug op de afgelopen media en sportweek. Het is helemaal niet zo moeilijk, want anders kon ik het zelf ook niet. Een gesprek met tv-kok Rudolf van Veen. Kijk, ik laat het je wel een keer zien. Kun jij het morgen ook? Ja. Over de magie van kokerellen op televisie. Zo! Oud-turnster Gabriella Wammes over het WK turnen in Tokio. Ja, turnen was op dat moment gewoon mijn leven en ja, het is altijd blijven boeien. Luister zometeen, vanaf kwart over twaalf de perstribune.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 Dit is Radio 1.